Mariel Hageman met het NOS-journaal. De bemanning van de Boeing 737, die op Schiphol een noodlanding maakte tijdens de storm... had het toestel onder controle en er was geen technisch mankement, zegt Transavia. Het toestel was gisteren onderweg van Girona in Spanje naar Rotterdam... en brak de landing af vanwege de sterke wind. Toen de kerosine opdreigde te raken, werd koers gezet naar Schiphol... omdat daar meer banen in verschillende richtingen zijn om te landen. Op Schiphol mislukte de eerste landing, de tweede keer lukte het wel...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 Volgens een Israëlische politiewoordvoerder is een aantal agenten gewond geraakt. Over gewonde jongeren of arrestaties is niets bekendgemaakt. Bij een aanslag met een autobom op een hotel in de Somalische hoofdstad Mogadishu... zijn zeker tien mensen om het leven gekomen. Volgens een verslaggever van de BBC werd bij de bomaanslag op het Jazeera Hotel een vrachtwagen gebruikt. De truck werd tot ontploffing gebracht bij de poort van het hotel. De verantwoordelijkheid is opgeëist door de terreurgroep Al-Shabaab. Een woordvoerder zei tegen persbureau Reuters dat de aanslag een antwoord was op aanvallen van legereenheden van de Afrikaanse Unie op doelen van Al-Shabaab. In Mol, in België, vlak over de Nederlandse grens, is een automobilist vannacht op het spoor beland, doordat hij de aanwijzingen op zijn GPS dacht te volgen. Toen er een trein aankwam kon hij op tijd ontkomen, maar de auto en trein raakten zwaar beschadigd. De passagiers van de trein bleven ongedeerd. De spoorbeheerder is de hele nacht bezig geweest om de schade te herstellen.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 City, in a punk, hit cheap hotel, she took my heart at you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 a Sport en zomer I'm okay. you